Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul is het ook vannacht onrustig geweest. Gisteravond laat slaagde de oproerpolitie erin... de betogers op het Taksimplein te verdrijven. Daarbij werd gebruik gemaakt van waterkanonnen en traangas. Maar telkens kwamen de demonstranten terug en gooiden met stenen. Het protest is gericht tegen premier Erdogan. Hij wil vandaag met een aantal betogers praten. De Eben Galdoenschool in Rotterdam moet op termijn dicht, dat zei de Rotterdamse wethouder De Jongen van Onderwijs in het tv-programma Knevel en van der Brink. Aanleiding is de diefstal van 15 eindexamens. De wethouder denkt dat ouders hun kinderen zullen uitschrijven en heeft tegen de directie gezegd dat de school er beter mee kan stoppen. Op een aantal plaatsen in Nederland is een uitbraak van mazelen geconstateerd. Volgens het RIVM zijn er nu ruim 30 patiënten. De uitbraken zijn rond reformatorische scholen in het land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. En er zijn ook enkele patiënten met mazelen in Zeeland, het Groene Hart en op de Utrechtse Heuvelrug. In die gebieden weigeren strenggelovigen zich te laten inenten.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 De zeilbroers Hugo en Enrique Klaassen uit Vijfhuizen staan niet meer onder toezicht van jeugdzorg. Het gerechtshof in Amsterdam heeft onder toezichtstelling opgeheven, zegt een advocaat. Waarom is niet duidelijk. De hoogbegaafde en dyslectische broers van 14 en 16 kunnen op geen enkele school terecht omdat ze veel begeleiding nodig hebben. Vorig jaar begonnen ze een zeilreis en de jongens zijn nu op Mallorca. Dan nog het weer. Droog en eerst wat zon. Later kans op een Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Alweer het vier uur van de Amerikaanse sportnacht hier op Radio 1. We gaan het dit uur hebben over natuurlijk de NBA Finals. Het vierde kwart gaat zometeen beginnen. We kunnen bellen met Mike Dalhuis... Daalhuizen, Daalhuisen, sorry, onthoud ik die naam. Fout. Uh, hij is de eerste speler volgens mij die op het allerhoogste niveau van hij Eifel, heeft een contract Kijken? getekend uh, in Achten. de NHL en uh, kan daarmee de eerste Nederlander worden die uh, ooit uh, daar gaat spelen. En uh, we gaan het hebben over uh, Amerikaanse voetbal. Het normale voetbal dat wordt steeds groter en dat is voor sportmarketeers een waar welhalla. Maar uh, bij ons in de studio ook uh, nog steeds onze vaste mensen. Uh, ik zal de naam nog één noemen: Pieter Horstman voor de NBA. Um, uh, Lennart Bijshuis, ik moet het wel goed zeggen. Voor uh, vooral de MLB en uh, een beetje NFL. Uh, Saman Al-Zahawi, zeg ik het goed? Helemaal Heel goed, goed. Eigenlijk voor uh, alle uh, sporten, maar uh, vooral voor uh, het Amerikaanse voetbal. En uh, nu ook de NBA hebben we gemerkt. En uh, Maarten Koolsloot, laten we vooral even bij jou blijven. Want jij uh, bent Amerika-correspondent. Je, uh, geweest, geweest, ben we je bent weer terug. Ga je niet meer uh, die kant op? Uh, nee, dan zijn we vriendin, die wellicht dit ook al ooit ongelukkig zijn. nou. Helemaal... ze heeft de wekker de gezet. Ja. Maar eh, nog wel uh, groot Amerikaans sportfan, en uh, zeker dan ook van honkbal, en jij voelde uiteindelijk nou, laat ik het anders zeggen, je begon uh, um, met uh, Nederland, die in Panama, zonder dat ook maar iemand het wist... daar een WK speelde en jij was er als enige schrijvende Nederlandse journalist bij. Is ja, dat ik... daar echt begonnen, mag ik dat zeggen? Ja, het nee, interesse is natuurlijk eerder begonnen, ja. maar uh, eigenlijk een half jaar eerder. Uh, ik werkte ook voor het ANP en uh, daar al gezeurd... ik wil graag naar het WK Honkbal. Dus zeg maar, uh, nou, dat was dan in uh, ja, april zeiden ze? of zo. Wat zei ze? Ben je gek zeiden, ja, had, nou, A, je bent gek geworden, maar dat wordt wat beleefder gezegd... in de vorm van, nou, dat lijkt ons niet zo belangrijk en zo. En uh, nou, dat, dat vonden ze niet. Dat vonden ze een week van tevoren niet. En er werd natuurlijk heel veel gewonnen door het Nederlands team. En, en uh, mijn uh, ja, frustratie uh, nam steeds maar toe. Dat ik, uh, toen woon ik in Worst in uh, DC. En, en dat is helemaal niet zo ver van, uh, van Panama. Uh, relatief dichtbij was en er. niet bij kon zijn. Niemand wilde wat betalen. En de dag van tevoren, de dag voor die finale... heb ik dat toen geregeld. Nog een ticket geregeld. Nog wat, uh, nou, eigenlijk omgekeerd. Het is de, nog wat uh, kranten benaderd. De ANP benaderd. En een aantal wilden toch wel uh, iets betalen. En het was net genoeg om eigenlijk die reis te kunnen maken. Dus toen heb ik het gedaan. en uh, Toch een stukje sporthistorie gezien. En als sportjournalist is dat natuurlijk hartstikke mooi om dat te kunnen doen. Ja, en toen het eerste boek geschreven? Ja. Hoenbalgoud. Ja. En nu is er een tweede boek. Zeker. Het eerste boek is in, uh, nou, was toen in uh, zes weken gemaakt. Het was natuurlijk van uh, politiewaardige kwaliteit moet ik erbij zeggen. Maar niet te min uh, dacht ik dat het nog beter kon als er iets meer tijd uh, was. Uh, en en uh, ja, wilde ik graag een keer iets maken wat ook uh, ja, gewoon er waanzinnig uitzag. En uh, gelukkig uh, diende die mogelijkheid zich gewoon aan, uh, plots dit voorjaar. Uh, Nederland haalt de halve finale van de World Baseball Classic in, uh, in maart. En uh, naar het moment dat uh, Kalian Sams die winnende bal uh, naar het verre veld slaat... en uh, Andrew Jones scoort, uh, heb ik eigenlijk besloten om een nieuw, uh, nieuw boek te maken. En dat samen gedaan met fotograaf Henk uh, Seppen. Ja, ik ben gisteren bij die boekpresentatie geweest. En wat mij opviel was dat dat één heel erg druk was... En twee, ook de reacties echt ja, subliem waren. En uh, ik kan niks anders zeggen, een prachtig, prachtig boek is het geworden. En je hebt het over Hollandse honkbalhelden. En er staat één man op de voorkant. Ja, ja dat is. Uh, ja, als het dan Hollands is, dan kan er misschien maar één op staan, uh, Robert Eenhoorn. En waarom? Nou, hij speelt een cruciale rol hierin. In de eerste plaats is het natuurlijk al knap dat iemand uh, uh, uh, eind jaren 80, uh, begin jaren 90. Carrière maakt bij de New York Yankees uh, niet vanuit een cultuur die een Nederlandse sportcultuur die op dat moment zeker niet gericht is op het opleiden van uh, toekomstige Yankees, zullen we maar zeggen. Uh, dat lukt hem. Uh, nou, daar wordt hij uiteindelijk uh, uh, haalt hij het net niet uh, als korte stop of tweede honkbal omdat Derek Jeter uh, daar de grote korte stop uh, wordt. Um, en uiteindelijk hij komt terug en, en de kennis die hij daar heeft opgedaan, die gebruikt hij in Nederland om een organisatie te verbeteren. Uh, de unicorns op te zetten, een uh, jeugdopleidingsteam... waar talenten uh, niet alleen maar meer door goedwillende ouders worden begeleid... maar ook echt door uh, coaches die er wat van weten. Uh, hij wordt uh, fulltime bondscoach, uh, fulltime technisch directeur... en uh, ja, professionaliseerd... Uh, de honkbalsport in Nederland. En is het dan ook nog eens extra... Nou ja, de, bijzonder dat het echt een, een, een, Nederlandse, een Nederlandse jongen is? Want het, het grootste <lacht> gedeelte van onze toppers... komen toch vooral uit, uit de Cariben. Ja, ja, en dat hou je in, in Nederland... moet je daar vaak toch wat, wat over uitleggen. Hm. In de, en, en maakt het voor sommige mensen moeilijker om nou te, te zien... Van, nou, is het nou het Nederlands team of wat is dat nou? Uh, ja, de realiteit is wel dat al die spelers natuurlijk een, een, een Nederlands paspoort hebben. Op het WK 28 spelers in de selectie. World Baseball Classic heb ik het dan over. Hmm. Eentje had geen Nederlands paswoord, de andere wel. Uh, het is zeker een team wat uh, ja, verbinding... We hebben een koninkrijk. Nou, er vallen uh, meerdere landen onder, zoals jullie weten. Ja. En dat zal altijd de verbinding zijn en het, van het, die het, twee. En het heeft uiteindelijk ons toch ook wel dat succes gebracht... waar je net over had, de, het wereldkampioenschap en de World Baseball. Nee, zeker. Het. Het is, kijk, het is een koninkrijksteam. Hmm. Uh, het wordt in, in, in Amerika heel omslachtig on, uh, worden we continu aangeduid als dus de Kingdom of the Netherlands? Weet ja. je wel niet eens de Netherlands. Maar die verbinding is er overduidelijk. We hebben iedereen een uitzending gehad over het, het binnenveld van Nederland. Dat zijn veelal jongens van bijvoorbeeld uh, Curaçao. Om maar één eiland te noemen. Uh, werpers waren aardig wat Nederlands. Uh, werpers uit de Nederlandse competitie. Dus een combinatie. Maar wel een echt team. Uh, een team wat. Uh, ja, echt allemaal wilde winnen. en neuzen stonden één kant op. En, uh, maar is Robert Eenhoorn maar... dan die ambassadeur geweest van de sport... die, die, die uiteindelijk de sport nog de, net dat extra duwtje gegeven heeft? Ja, een extra duwtje we, we zijn in Nederland toch vrij atletisch, uh, groot. He, dat is met honkbal allemaal handig. Uh, en uh, ja, hij heeft gezien dat, dat dat toch nog verder ontwikkeld kan worden. En, en dan geef je daar een duwtje aan. En, mm. en natuurlijk, uh, een, we hebben Eenhoorn genoemd... Uh, hij heeft in de, in de uitzending ook andere namen genoemd. Rickert van Eijten. half uh, miljard had je. Je had natuurlijk uh, Hensley Meulens. Hè, dus ook in zijn tijd waren die spelers er al wel in. Hij, heeft, hij en anderen om hem heen ook... Uh, uh, Brian Farley heeft er ook aan meegewerkt. Is de Amerikaanse bondscoach die we lange tijd gehad hebben. Ja, ja en, zijn, en uh, nu bij dit Nederlandse team zijn een heleboel coaches al, al jaren betrokken. Die hebben met z'n allen dat, dat, dat gezien, dat uitgebreid. En, en ook ik bedoel, natuurlijk, uh, je, je noemde net... Uh, hoe wordt zoiets een team? Uh, spelers die hier in Nederland zijn, het grootste van het jaar. Spelers die vaak op Curaçao zijn. Dat vergt ook wel iets. Want er zijn natuurlijk genoeg want... sporten waarin dat niet goed gaat. als je echt. ja, spelers die. Echt de meeste spreken groeien, gewoon. De, de voertaal is volgens mij ook Engels in dat team op een gegeven moment. Uh, of dat valt het mee. Ja, er wordt Papiamento veel gesproken, maar, maar in principe Engels is de, de taal waarin gecommuniceerd wordt. Ja, ja. Welke Hollandse honkbalhelden hebben we nog meer dan? Die, die misschien de luisteraar, Robert Eners zullen heel veel luisteraars kennen, maar welke zijn er nog meer die misschien minder. Uh ja, er zijn natuurlijk veel namen die uh, die we niet kennen, niet zo heel, heel bekend zijn in Nederland. Nou, er zullen een paar noemen die er aankomen. Laten we eens beginnen bij degene die nu al op het hoogste niveau is spelen. Roger Bernadina. Dat klinkt ook. Uh, uh, klopt, ja. Hij is uh, geboren daar, maar eigenlijk van zo'n acht of negen... dan moet je hem even cadeau doen, uh, opgegroeid in Den Haag. zij dus hij is zo Haags als, als de gemiddelde uh, man uit Den Haag. Uh, die speelt bij de Washington Nationals, eigenlijk ja. zo'n hele carrière al. Uh, dat waren eerder de Montreal Expos, maar de Washington Nationals... die uh, nou, zit daar een beetje tegen de basis aan te hikken. Uh, dit jaar vorig jaar op de bank, uh, maar wel bij de een van de beste ploegen in Amerika... Uh, achter hem aan komen nu uh, Jurkson Profar en Andre Alton Simmons. Uh, alle twee spelers uh, of uh, uh, twee honk of korte stop. En heel veel die het uiteindelijk ook net niet redden, volgens mij, die erin zitten. Het is, het is, het is, een, het is een lastig spel daar, want dan zijn, iedereen wil natuurlijk daar op het hoogste niveau spelen. Ja, dat is een waanzinnige concurrentieslag natuurlijk. En dat is ook uh, ja, het fascinerende: dat je, je hebt 30 ploegen met, uh, in de Major League met ieder 25 spelers, 750 ja. spelers. Maar eronder zijn er duizenden in de minor leagues. Hmm. En, en, en honderden daarvan kunnen letterlijk meteen je plek overnemen. Dus is een continue, ja, je moet continu presteren. Dat is echt een fascinerend iets. Hè? Straks dan lichten we waarschijnlijk nog een paar van die Hollandse honkbal Wel de uit uh, je boek. Maar we moeten eerst volgens mij weer naar uh, San Antonio nieuw. Ja, ik weet niet wat daar aan de hand is. Maar uh, dat kunnen we beter vragen aan onze analist uh, Pieter Horsman. Het is een slagpartij nieuw. <laughs> ja, wij, wij zitten nog steeds te zoeken naar die man met nummer 6 uh, Met een Miami shirt. Maar voor right, mij is die naar huis gegaan. Ja, hij komt in ieder geval niet meer in het spelletje voor. Uh, we kijken 94-67. Dat betekent een verschil van 27 punten. Wat, wat is er gebeurd in, uh, in de eerste minuten na rust? Koekjes van eigen deeg. Erg lekker als je goed bent in koekjes bakken. Toch? Oh. Ik denk het wel, zo, man. Nee, uh, ja, wat gebeurt er? De rolspelers van uh, San Antonio die zijn in één keer ontzettend goed. Rolspelers, dus, dat bedoel je niet de beste spelers, dus de grote sterren. Het zijn de jongens die uh, in, in het tweede gedeelte van de draft, waar we het eerder over hadden vanavond. Uh, worden gekozen. Het zijn, het, zijn niet de, de, het zijn de mindere goden eigenlijk, om het uh, maar makkelijk te nou, zeggen. Laurent James, James gaat wel weg. En, dunk en dan, nog dan even. zo timide, ja. dat zegt toch genoeg. Ja. Ja. Hij, uh, hij ging er net vandoor, uh, had een stiel, hij stolde de bal van uh, de tegenstander. Rende naar de andere kant en normaal kreeg hij een felle dunk. Dan breekt hij bijna het bord door midden, maar hij legt hem nu eigenlijk heel rustig erin. Hij geeft zich eigenlijk gewonnen, lijkt het wel. Ja, zo lijkt het wel I inderdaad. Is dit ook het moment in de wedstrijd waarop de coach zegt... we moeten eigenlijk nog het liefst zoveel mogelijk wedstrijden spelen om... ga ik mijn beste spelers nu rust geven, deze gaan we niet meer winnen? Een beetje ik, de handen in de ring gooien? Ik denk dat dit, dat moment heel dichtbij is. Ja. Tenzij uh, San Antonio de komende paar minuten nog... of San Antonio of Miami Heat de komende paar minuten nog een paar uh, punten erin weten te werken. Ja. Anders zie ik gewoon de beste spelers van het veld afgaan en... Uh, de jongens die nooit spelen het veld in komen. Ik vind het wel mooi om te zien dat we hier een paar gasten in de studio hebben die meekijken met deze show. Dat zijn denk ik Miami-fans, want die kijken toch met een aardig trurig gezicht naar de schermen die we hier hebben hè? Er zitten nog een paar jongens... Nee, er wordt een beetje geknipt. Het, uh, uh, het is zwaar om Miami fan te zijn op dit moment. Ik denk dat er uh, heel veel Nederlandse voetballers... Want dat viel me ook op. Hè. Alle Nederlandse voetballers die NBA volgen zijn voor Miami Heat. Bandwagon. Maar, uh, het ziet er niet goed uit voor Miami Heat. We gaan zo meteen komen nog terug. En dan kunnen we inderdaad horen of uh, de handdoek in de ring gegooid is. En dan horen we het vervolgen van... Uh, deze wedstrijd. En we gaan het natuurlijk nog hebben over uh, de Hollandse honkbalhelden. Daar gaan we zelfs een boek van weggeven, heb ik gehoord. En dat is inderdaad waar. Hoe, uh, dat is niet waar. Ja, het Opera is in the building. <laughs> Hoe we dat gaan doen, dat hoor je allemaal zo. Na muziek op radio 1. Journey, don't stop leaving. Jij krijgt een boek, jij krijgt een boek. <laughs> jij krijgt een boek. Uh. He took the midnight train going anywhere Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train Het devies ongeveer van uh, iedere Amerikaanse sporter. Don't stop believing van uh, Journey. We kijken nog even snel naar uh, de NBA waar uh, ja, het gaat gebeuren. Tracy McGrady komt het veld in. Pieter Horsman, je, ik heb de glimlach. Wie is Tracy McGrady? Tracy McGrady is een uh, basketbalspeler die in de middenjaren 2000 nogal goed was in basketbal. Hij was twee keer topscorer van de NBA. Mm -hmm. Maar wat, waarom is het niet bijzonder dat hij zijn shirt uittrekt? Zijn uh, dus hij zit op, op het bank van de, de San Antonio Spurs. En hij is daar uh, dit jaar net voor de playoffs offs, play -offs is hij aangetrokken. Uit China, waar hij heel veel geld verdiende. En hij is inmiddels 36 jaar... Maar hij is niet zo heel goed mee. Hij heeft nog nee. geen punt gescoord deze maand. Maar playoffs. dat hij erin komt, wat Thiago Splitter trouwens behoorlijk dunkt... na een assist van uh, Tracy McGrady. Uh, uh, is het, is het betekend dit dat het over is en dat uh, Miami het uh, vanaf nu laat lopen? Of gaan ze nog hun best doen? Uh. Uh, zo ziet het er wel uit. In, in, in ieder geval, Greg Popovic, de coach van de Spurs... die heeft in ieder geval de handdoeken de zelf niet in de ring gegooid. Maar, maar hij is... gooit in ieder geval... Uh, zijn we jonge Danny Green. Ja, dit is dan dit is ook wel. gaf ik, ga, en ik ga, die man? Ik ga, ik ga voor het woord met een M en het einde van momenten ga ja. ik niet meer gebruiken, maar alles valt binnen. Alles valt binnen op dit moment. En, en, Zelf en Danny Green was uh, tot één uh, of twee seizoenen geleden kende niemand, uh, zat hij op een dood spoor. En toen kwam nou, je in het systeem van de Spurs terecht. Ja. Nou, hij was niet slecht, maar je had je toen gedacht, uh, Saman, dat hij. Uh, alles raakt zo schieten in deze... Nou, bij UNC, toen ze destijds een national championship wonnen... bij de University of North Carolina... was het een heel belangrijke ja. speler, Danny Green. Dus het was talent, was er. Maar je hebt wel helemaal gelijk in dat dit wel uh, bovenmaat is. Het is... Uh, worden we een soort publiekswissels gedaan. Danny Kijk, Green eens. gaat er op dit moment af. Het uh, wordt... Uh... Iedereen op de banken voor deze speler die eigenlijk uh, samen met een paar andere... ja Tim Duncan, de grote mensen, die uh, maken een soort erehaagje voor hem. Danny Green, de grote man, dus 102 tegen 71. Er is nog 5 minuten en uh, 43 seconden te spelen. Terwijl Gary Neal ook een uh, applauswissel krijgt. De andere man die heel veel gescoord heeft. Deze wedstrijd lijkt me gewoon gespeeld. 30 punten verschil. Ja, absoluut. Het is zelfs niet dat uh, de coach van de Spurs, of van, uh, van de Miami Heat... die houdt zijn spelers nog even in het spel... Ja. Op dit moment zijn ze trouwens net gewisseld. Hij leek LeBron James nog even in te houden om hem even te plagen. Om te, ja. even te zeggen van, jij speelt deze wedstrijd zo slecht. Blijf hem maar even staan. Word nog maar even ja. moe. Ja, ja, ja, dat heb je verdiend deze wedstrijd. Ja. Het, we komen zo nog terug, uh, waarschijnlijk een keer om echt de eindstand te melden. En natuurlijk nog even te analyseren hoe het nu verder gaat. Maar we gaan uh, gelijk boven naar Andersport. Zo gaat het hele nacht al, Niel. Zeker. En uh, dat maakt het allemaal zo leuk. Want we hebben zo nu iemand aan de lijn. Die het komende seizoen een, uh, ja, een, zijn debuut gaat maken in de NHL. Uh, NHL dat is de Amerikaanse ijshokkercompetitie. En dat zou uh, een unicum zijn voor Nederlander. Want de Nederlandse ijshockeyer Mike Dalhuizen... tekende afgelopen maand een contract bij de New York Icelanders. En uh, een goeiemorgen, Mike. Be hang je daar? Goedemorgen, Mike. Hallo, hallo. Goeiemorgen. Hoi. Goedemorgen. Of wat is het bij jou? Goedenavond, Laat in de avond alweer? Bij mij is het avond, ja. Bij mij is het uh, iets over elf. Oké. Okay. Uh, we hebben je net aangekondigd als uh, ja, de Nederlands hoop in bange dagen op ijshockeygebied. Want je hebt, uh, nou wat is het, inmiddels twee maanden geleden een contract getekend bij de New York Icelanders. En hoe is dat eigenlijk gegaan? Ja, klopt. Uh, nou, ik heb, uh, ik ben uh, gewoon op het eind van het jaar... Uh, ik geef een paar sms'jes van de teams en uh, de Islanders gaven mij beste, de beste optie. En dus ik, ben met, uh, ik heb er gekozen. Ja, gefeliciteerd daarmee. Uh, betekent het dat wij uh, komende het komende seizoen de vlag uit kunnen hangen en dat we eindelijk kunnen zeggen... we hebben een Nederlander die in de NHL speelt? Nou, het begint dit seizoen misschien nog niet, want ik, uh, moet, ik moet beginnen in Bridgeport. Dat is het ahl team, dat is de American Hockey League. Ja. Dat is dan een, uh, ja, je kunt zien dat het tweede team, maar uh, het jaar daarop dan, uh, dan ben ik van plannen daar uh, uh, ja, of, uh, de, hele jaar, de hele jaar te spelen. Misschien dat ik volgend jaar een paar wedstrijden krijg uh, als er blessures zijn en, uh, voor de Islanders of wat dan ook. Maar uh, tot nu toe moet ik beginnen in Bridgeport en dan, uh, ja, dan zien we wel hoe het allemaal afloopt. Maar uh, de kans is goed en ze hebben mij... Uh, ze hebben mij gezegd, uh, het ligt allemaal aan jou, maar wij zijn klaar voor jou in de Highlanders. We willen eerst dat je een jaar ervaring hebt, weer in het, uh, in het professioneel ijshockey. En, uh, en op en daar uh, ligt het allemaal aan mij dus. Ja, maar dat, is dat de normale gang van zaken dus dat, dat je een contract tekent en dat je eerst zeg maar naar een, uh, ja, een team lager gaat binnen die organisatie? Ja, dat is normaal ja, want uh, ik heb nu vier jaar college ijshockey gespeeld. Ja. En uh, dat is, heel anders. Uh, het is een heel anders uh, systeem en uh, het is eigenlijk een hele andere soort die meer technisch. En, uh, en, en dus de proflevel uh, is een beetje anders en ik moet een beetje weer wennen. En ja, ik moet niet weer wennen, ik moet voor het eerst gaan wennen hoe dat, hoe dat allemaal loopt. En, uh, dus ze willen me een beetje ervaring geven als prof en dan het jaar erop uh, uh, naar boven halen. Ja. Je, je komt uh, uit Nijmegen. Op 11-jarige leeftijd ben je naar Canada uh, verhuisd. Had je uh, ook dit hoge niveau kunnen bereiken als je dat niet had gedaan? Nee, uh, ik denk het niet. I mean, uh, ik bedoel... Uh... Ja, I mean, je zegt het al. <laughs> Nederlands is uh, misschien ja. een klein beetje roestig. Dat geeft natuurlijk helemaal niks. Maar dat, je moest er echt heen voor de sport natuurlijk. Ja, ja ik, praat, ik praat niet zo heel veel Nederlands meer. Dus, uh, nou, het klinkt uitstekend hoor. Maar... Heerlijk, die zachte G nog een beetje. Maar uh, nee, ik denk de, natuurlijk het kan wel, maar de kans is kleiner. Ik denk als je in Nederland blijft, dat het een hele kleine kans is. Maar meestal als je in Nederland bent dan uh, en je bent een beetje een topspeler, dan ga je, ga je meestal naar Duitsland waar, waar er een beetje meer, uh, meer mensen naar je toe kijken. En dan uh, maar Canada is natuurlijk uh, maar, het land van ijshockey. Dus dat ja. is uh, waarschijnlijk. Ben je echt naar Canada gegaan vanwege het ijshockey? Of was het uh, misschien ook dat je ouders daarheen emigreerden? Of, hoe ging dat toen? Ja, nou, uh, toen ik acht, negen, tien jaar oud was, ging ik naar Canada voor IJshockey met een paar vrienden van mij. En uh, ja, we vonden elkaar heel mooi en mijn vader die zei, uh, als ik, uh, hij vroeg aan mij toen ik tien jaar oud was, maar ik wil je IJshockey als beroep doen. Ik, ik dacht, ja, natuurlijk wil ik dat doen. Hij zei, nou, dan moeten we verhuizen. En, uh, toen gingen we verhuizen en uh, ja, het is dus eigenlijk wel uh, alleen al met IJshockey. Dus eigenlijk is het niet alleen jouw droom die nu uitkomt met, met dit contract... maar eigenlijk van de hele familie die er helemaal naartoe gewerkt heeft... om, om dit mogelijk te maken. Ja, mijn zusje Britt is meegekomen. Die is nou als goed is ook aan het luisteren. Die had de lekker gezet, zei ze. Dus, uh, Goedemorgen, Britt. Moet je een zeggen tegen haar en de oma ook. En uh, ja, het, natuurlijk iedereen... Dus, iedereen uh, die, die leeft al de hele tijd met me mee, weet je. Huh. Uh, ik ben al uh, bezig sinds ik drie jaar oud ben, dus... Uh, en ik heb... Uh, ik heb er veel tijd in gestopt, dus iedereen die is wel blij om, natuurlijk. Ja, het begon dan op elf jaar naar Canada gaan. Dit is het vervolg van de droom dat je tekent bij een ploeg op het hoogste niveau qua ijshockey. Um, waar is het plafond? Wat is de volgende droom? Nou, de volgende droom is om op het ijs te staan in NHL. Ik heb nou wel getekend, maar oh, ik ben even op een camera. Dus Ze zeggen dat het eruit moet, wacht even. <coughs> Prima, kan allemaal met live radio. Uh, nou, sorry. Uh, dat geeft niks. Waar, waar ben je op dit moment? Zie je, ben je al bij de Islanders ben je al met, bezig met training? Of hoe, hoe kunnen we dat zien? Ik ben zien? in een hotel nou, ja. Ik ben in een hotel in New York uh, bezig met trainen. Oké, okay, want het seizoen is nog bezig. Het oude seizoen. Maar je gaat het nieuwe seizoen sta je pas onder contract, hè? Ja, klopt. Oké, okay, en wat kan ik ook weer eens? Over wat het, dat je de, de, de, de... de grote droom nu is om echt op het ijs te staan. Oh ja. Maar wij gaan er stiekem al ja, vanuit dat dat, ik, dat natuurlijk gaat lukken. Maar kan je ook een, ja, een bepalende ik, ja. speler worden voor dat team? Kun je de top halen? Ja, dat is, dat is de bedoeling. Maar ik bedoel, uh, eerst moet ik het team halen. Ik ben nu in de tweede divisie. En uh, ze zeggen wel dat ik, dat ik opgeroepen word. Maar weet het maar nooit. En uh, dat is mijn volgende stap. En dan als ik opgeroepen word, dan... Uh, dan is mijn volgende beroemd natuurlijk om uh, iemand uh, een belangrijke speler in het team te zijn. Die uh, belangrijke minuten speelt en, uh, en dat soort dingen. Ja, het grootste gedeelte zeg maar, van de weg naar de NHL toe heb je inmiddels afgelegd. En nu is het nog uh, ja, ja. de laatste stap. Nog één stapje. Nou, daar wensen we jou heel veel succes mee. En uh, heel veel succes uh, ook uh, alvast met de trainingen de komende tijd in New York. Ja, dankjewel. Uh, laten we hopen. We gaan het natuurlijk volgen zo'n man in de, de Amerikaanse competitie. Zijn Nederlander, Mike Dalhuis. Uh, we gaan dat zeker in de gaten houden. Het is uh, vijf minuten voor half zes. Heel vroeg in de ochtend. En wij hebben het de hele nacht op Radio 1 al over de Amerikaanse sporten. Uh, onder andere natuurlijk over de NBA. Maar we willen ook graag verder praten met Maarten Koolsloot. Ook al de hele nacht bij ons in de studio om over alles te praten. Maar nu vooral over het boek dat jij geschreven hebt. Hollandse honkbalhelden. Robert Eenhoorn groot op de voorpagina. Of op de, op de, de cover. Um, maar wat uh, er staan natuurlijk nog veel meer verhalen in. Het is eigenlijk ook vooral een verslag van honkbal de laatste jaren. Misschien wel met prachtige ja. foto's. Um, kun je voor de mensen die net inschakelen en niet helemaal in de sport zitten. De, nou ja, die, die opmars van het honkbal een beetje nog beschrijven. Ja, zeker. Het boek beschrijft met name de laatste uh, twee jaar. Dus sinds uh, Nederland wereldkampioen is geworden. Het verhaal in het boek begint eigenlijk op de grote markt in Haarlem als Nederland wordt gehuldigd na de wereldtitel. Uh, ongekend natuurlijk, een huldiging voor honkbal. Ja, dat was zeker ongekend, um, inclusief uh, lichte podium. Er waren zelfs uh, handschoenen werden er uitgedeeld, honkbalhandschoenen, kartonnen honkbalhandschoenen om uit, uh, omhoog te houden. Uh, het verhaal begint eigenlijk een klein beetje in, in 2000. Dat wordt ook wel aangehaald in het boek uh, Olympische Spelen als Nederland uh, Cuba de eerste Olympische nederlaag uh, toebrengt. Uh, met spelers die ook uh, prof zijn geweest. Hens uh, Limonis was daarbij in het veld toen eenhoornstel in het veld. Uh, Brian Farley, uh, de bondscoach de afgelopen paar jaar, uh, was toen ook al coach. Uh, een van de assistentcoaches. Dus dat is een beetje het fundament. Uh, en het startpunt. Uh, dus over die periode heb je het ongeveer als je, als je wil uitleggen waarom Nederland uh, zo goed is. Uh, en uh, met name de laatste uh, twee jaar daarvan uh, ja, die vertellen we hier. Ja, en die laatste twee jaar is het nog alleen maar weer hoog gekomen. We werden niet weer wereldkampioen, het is een officieus wereldkampioenschap. Ja. De World Baseball Classic, maar er is wel een groot verschil tussen die twee toernooien. Er is zeker een groot verschil. Uh, het afgelopen WK, uh, wat eigenlijk soms ook wel het amateur-WK wordt genoemd... daar deden wel profs aan mee, maar profs uh, met name uit de minor leagues. Dus uh, vaak wat jongere profs, of in elk geval niet, uh, niet de allerbeste. En uh, Major League Baseball, de profcompetitie in Amerika, die wil graag... Uh, uh, zijn of haar, uh, wat is het eigenlijk, ietsje haar, hun, hem, nou ja, uh, dat, dat product, die spelers uh, wereldwijd te promoten, meer geld verdienen, dus wil een toernooi waar ook de beste spelers aan mee kunnen doen. Dat is die World Baseball Classic. Dus dan staat Nederland opeens wel uh, tegen de allerbeste profs uh, op deze planeet en, en konden we nog steeds aardig meekomen, uh, halen we de halve finale. Was dat voor jou ook verrassender dan dat Nederland wereldkampioen werd? Uh, nee, niet verrassender, maar wel waanzinnig knap. Uh, ik ik geloof dat uh, Robert Einhorn in het boek uh, gaat ook op die vragen in. Van, ja, hoe moet je die twee dingen nou in? in hè, als je ze moet vergelijken, en dan zegt natuurlijk ook ja, dat is natuurlijk moeilijk vergelijken. Maar ja, eigenlijk is dit nog wel, misschien nog wel een beetje hè, nog weer beter dan die wereldtitel. En hij, zijn woorden zijn geloof ik iets in het rand. Dat is eigenlijk gek om te zeggen, want de wereldtitel is een wereldtitel. Weet je wel, dat, wat mm. moet je daar nou verder? Dat is natuurlijk geweldig. Uh, maar dit, ja, dat je echt als, als klein land, we waren geloof ik 16 deelnemers de enige die niet de tv-rechten hadden opgekocht, omdat ons, ja, er weinig interesse in. Ja, en, dan je... en dan zo goed, dus dat, dat is natuurlijk een heel interessant gegeven. Ja. Zometeen praten we nog een keer verder. En gaan we over toch de... echt dat boek verleten? Ja, de Amerikaanse sportroom, dat is eigenlijk wat het honkbalteam heeft doorgemaakt. Ik kan zeker drie seconden grijpen te zeggen dat de foto's in dit boek... Ik vind de maar de daar wil er een heel mooi punt over zijn. maken, want ik heb het boek al uh, eerder mogen zien van jou. <laughs> en het, het, het, echt, de echte fotografie is uh, on-Nederlands goed, als maar ik het zo mag zeggen. we moeten toch even, want we volgen het al de hele nacht, dus waarom het laatste stukje ook niet? De wedstrijd, de NBA-wedstrijd die nu gespeeld wordt, op dit moment de laatste 55 seconden bezig. Miami tegen San Antonio Spurs, 113. Tegen 76. Dat is ongekend. Pieter Horsman, de analist die we ingeschakeld in hebben. En die kijkt altijd... Had, je dit, had jij dit voor mogelijk gehouden? Nee, absoluut niet. Mijn slagpartij die ik eerder zei is nog zwak uitgedrukt. Op en... dit moment. Het is echt een... Uh... Ja, en demoraliserend voor de Heat op dit moment. Ja. En uh, laten we dan, want de wedstrijd is zo'n beetje gespeeld. Er komen nu vrije worpen aan. De, de, de, de tijd staat stil, het is nog een half minuutje. Maar laten we dan ook een beetje vooruitkijken. Want het is pas 1-1. Het is een best-of-seven serie. Um, ja, 2-1 nu. Uh, 2-1, ja, kunnen we nu eigenlijk zeggen. Um, uh, hoe gaat het dan naar de volgende wedstrijd? Is daar alweer een pijl op te trekken? Of kan het weer zo helemaal anders zijn? De volgende wedstrijd is weer in San Antonio. Waar ook deze wedstrijd gespeeld wordt. En eigenlijk is er geen pijl op te trekken. Want de vorige wedstrijd won de Heat echt Heel gemakkelijk. En deze wedstrijd wint San Antonio misschien nog wel gemakkelijker. Maar het zou zomaar kunnen dat in de volgende wedstrijd... die hier weer een andere manier hebben gevonden om San Antonio te verslaan. En waarschijnlijk speelt LeBron James daar een grote rol in. Staat hij nog op het veld? Niet, het, uh... Staat hij nog op het veld? De, die, die staan al lang niet meer op het veld, de grote sterren. De grote sterren staan al lang niet meer op het veld. Op dit moment uh, een jongen zoals... Um, Gary Neal, die ja. de grote topscorer is van vanavond samen met uh, Danny Green. Dat zijn ja. jongens die in een heel seizoen net zoveel verdienen. Laten we even snel horen hoe in de laatste seconden worden beschreven op de Amerikaanse tv. Dit is de buzzer Blair van het eind. It's rebounded nee, Dit is de laatste seconde. San Antonio grabs the upper hand. A blowout victory at home over Miami. 77, the final, and the Spurs take a two games to one lead in the 2013 NBA Finals. Maar ik denk dat belangrijker nog misschien dan de winst hier van San Antonio is wat er gaat gebeuren met Tony Parker. Want het schijnt dat Tony Parker met een blessure is uitgevallen en dat zou wel echt een aderlating zijn voor deze Spurs. Absoluut, ik lees op Twitter dat hij een hamstring blessure heeft. Het is niet erg genoeg blijkbaar dat hij in de kleedkamer achterblijft. Want hij zat wel gewoon op de bank, het laatste gedeelte van de wedstrijd. Uh, ze lijken ook allemaal vrij laconiek erop te doen. Dus je te speculeren op dit moment hoe het met zo'n blessure is. Zeker met een spierblessure. Maar wat zou dat betekenen? Tony Parker niet bij San Antonio Spurs? Dat zou betekenen dat ze waarschijnlijk hun beste speler de, de motor. Ja. De motor achter het team. Ja. Ja. En... Achter de machine, ja. De motor achter hem. En deze wedstrijd heeft hij maar zes punten gescoord. Dus eigenlijk zou je zeggen, van: waarom hebben ze hem nodig... als ze zo makkelijk kunnen winnen van de Heat? Maar deze wedstrijd waren ze zo ontzettend on-fire, zoals ze dat noemen... in Amerikaanse ja. sporten, ze konden geen bal missen. En, de, en ook iedereen raakte ongeveer alles. Iedereen. Is dat dan ook iets waar Miami Heat zich aan kan vasthouden van... Nou, Gary Neal en Danny Green, we hebben het een paar keer gezegd... die schoten alles raak, maar de volgende wedstrijd... De, gaan ze misschien weer een normale niveau halen... en zijn ze gewoon weer te verslaan? Ja, het punt wat ik net maar wilde maken was dat uh, Gary Neal en uh, Danny Green ongeveer net zoveel verdienen... in een heel seizoen als dat LeBron James doet in vier wedstrijden. <lacht> Ik bedoel, dat, dat is niet voor niks. Die, die jongens die zijn niet const, constant zo goed... want anders zouden ze wel hetzelfde geld verdienen... als dat LeBron James verdient. Hm. Uh, je kunt niet op dat de Jones rekenen om dit wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd, na wedstrijd te doen. En bij LeBron James heb je nu zo'n off-wedstrijd van gezien. Het zou zomaar kunnen dat hij de volgende wedstrijd wel weer gewoon helemaal aanwezig is. Maar is dat ook het probleem van Miami? Als we het over een probleem mogen hebben dat Miami te veel afhankelijk is van LeBron? Mm -hmm. Dat is absoluut het probleem van Miami zelfs. Ja. LeBron James, je ziet het aan het begin van wedstrijden. Hij probeert alleen maar zijn teamgenoot in het spel te betrekken. Alleen maar zodat hij het niet zelf hoeft te doen. En, en als het hij, ook nog eens nou... slecht is zoals vandaag... Dan worden ze vernederd. En dat is misschien wel een gevaar. Want het is de eerste keer dat hij echt heel slecht is. Ja. Nou, Ik... laten we daar heel, heel eerlijk zijn. Dat hij in wedstrijd 1 nou, ook niet echt heel geweldig stond te spelen. 12 puntjes, dus zich eindigde destijds. Had dan wel wat dingen in de rebound en in de assist column. Nou, 18 maar... rebounds hoor. Ja, oké. Okay. Dat is hard werk wat hij heeft Precies, gedaan. Maar nee. het, is, het is nog steeds 12 ja. punten van je beste speler. Ja, maar LeBron James hoeft niet echt punten te maken om... Een wedstrijd te beïnvloeden. Hij kan ook soms. De vorige wedstrijd maakte hij in een run van 33 tegen 5 punten, maar van de Spurs. Als, maakte die bijna alle plays. Als laatste een klein rondje maken, Pieter. Wat zeg jij uiteindelijk over de hele serie? Ik denk dat Miami de volgende wedstrijd wint. En ik denk dat uiteindelijk Miami ook de hele serie In 7 of in 7? In 7 wedstrijden dus van de playoffs. Saman? Nee, de Spurs gaan deze series winnen, denk ik. En. Uh... Ik denk dat Miami heel hard moet gaan werken om te zorgen dat ze nog uh, in Miami mogen dus spelen dit jaar. Spurs in dan vijf? Als vijf hebt. of zes. Poeh, nieuw? Uh, ik uh, ga absoluut mee met Saman. <laughs> ik, uh, ik wil het nog En ik vraag. zie het volgende plaatje, en dat is dan wel een beetje typerend uh, voor uh, Miami op dit moment. Zeker. Play en de hardest part in de Sport Amerika nacht. Met uh, net het einde van uh, NBA. We zijn er nog een beetje beduus van dat het zo groot geworden is. We gaan het uh, niet meer over hebben. We gaan het namelijk nog uh, als laatste hebben met Maart Koolsloot bij ons in de studio heeft een boek geschreven: Hollandse honkbalhelden. Over, samen met Henk Seppe, de, samen fotograaf. Met Henk Seppe, de, de fotograaf. Over eigenlijk nou ja, de absolute opkomst. En misschien wel een klein beetje de doorbraak in Nederland van het, uh, van het honkbal. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag je zeggen. Ja, de, de presentatie was gisteren en daar is uh, aardig uh, aandacht voor. Ja. Uh, wat meer aandacht van de pers ook dan je zou verwachten voor zo'n boek. Het, het vorige boek uh, Honkbal Goud werd uh, gepresenteerd... direct nadat de ploeg, uh, sportploeg van het jaar was, eind 2011. Dus het was logisch dat daar meer aandacht voor was. Maar nu uh, voor dit boek en, uh, ja, ziet de pers wat meer in... dat er uh, iets gebeurt in, in, in, ja. in deze sport, dat die wat... Uh, wat uh, ja, Groot antwoord is dus dat we echt heel goed zijn. De, de, de grootste Hollandse honkbalheld volgens jou, want hij staat op de cover, is Robert Ennor. We gaan hem zo meteen nog bellen over zijn Amerikaanse droom die hij heeft uh, beleefd. Maar uh, uh, hoe groot kan voor het Nederlandse honkbal die, die nou, laten we zeggen, Amerikaanse droom worden? Is dit het absolute maximum wat er in Nederlandse sport qua honkbal in zit? De, de successen die ze nu hebben? Nou, in het boek zegt uh, uh, Brian Farley, dat is een uitspraak van hem van uh, begin 2012. Dan zegt hij van nou mijn, mijn, mijn missie in het honkbal is nog lang niet klaar. Die uitspraak bleek een beetje voorbarig nog een jaar later. Maar niet te min. Want hij is weg. als Ja, ja. want hij is vertrokken. Uh, alleen wat, wat hij er wel zegt. Van, ja, we moeten zorgen dat die fysieke talenten die we wel degelijk hebben. Die nu allemaal eigenlijk gaan voetballen in meerderheid. Ja. Dat die gaan honkballen. En dan kunnen we, zoals jou vragen. Ja, waar je heen wil met de een uh, vraag denk ik. Uh, dan kunnen we nog beter worden. Dus het talent eh, nog betere dat, talenten. Het, het talent dat nu hard honkballen wordt optimaal voorbereid. Maar er moet eigenlijk gewoon de sport moet groter worden ja. om, om het succes die te bereiken. Super talenten moeten groter en die mogelijkheid is er. En ik, ik, ik denk dat dat ze, dat uh, zowel Farley en en dat vermoedelijk op dezelfde manier uh, goed zien. Ja. Nou, hoe ga je dat doen? Dat is is het niet misschien ook geweest dat het nu een goede lichting geweest is? Nou, dat ze hebben wel de, de basis nu gelegd. Nou, dat is meer dan dat. Kijk, er zijn. Uh, uh, we noemden eerder de Unicorns, een jeugdclub mm. waar talent wordt opgeleid. Dat zijn nu zes van dat soort clubs in Nederland. Er is een infrastructuur waarin uh, talenten beter kunnen worden opgeleid. Dus logisch, uh, meer talent opleiden, er komt ook meer talent vanaf. Dus het is geen uh, ja, uh, weeffoutje, er, er, er nee. komt structureel iets uh, vanaf. Gaat die sport gigantisch hard groeien? Nou, je ziet wel meer aanmeldingen mm. nu bij de bond... Maar dat, moet even uh, dat, ja, dat zijn er niet het miljoen uh, aantal leden van de, van de voetbalbond. Nee, ja, we zijn in ieder geval wel blij dat we dit prachtige boek ook weg mogen geven. En Daarvoor... Aangeboden en... door Maarten Koolsloot. Zelf. En je gaat hem zelf signeren, denk ik zelf. <lacht> ook nog, ja. En kijk, de, de, de prijsvraag die we gaan doen is een. Nou, uh... ja, de, de vraag is te doen. Hij is te doen. We hebben het net gehad over, en we mogen hem zo bellen, Robert Eénhoorn. De vraag is, wat was de eerste club in de MLB, dus in Amerika, van uh, Robert Eénhoorn? De eerste grote op Major League, het hoogste niveau dus. Bel naar 0800 1121 0800 1121. Wat was de eerste club in de Major League Baseball voor Robert Eénhoorn? 0800 1121. En dan maakt u dus kans op het boek Hollandse honkbalhelden van Maarten Koolsloot en Henk Seppen. Ja, en dan gaan we door met het volgende onderwerp. En uh, daarom gaan we weer terug naar het voetbal. Want vanaf 2015 krijgt New York zijn tweede MLS-team erbij... namelijk de New York City FC. En voor sportmarketeer Gijsbrecht Brouwer is het een droom die uitkomt. Goedemorgen, Niel. Goedemorgen. Dat heb ik helemaal goed gezegd, uh, toch, Gijsbrecht? Ja, het is heel interessant te zien wat, uh, wat met het echte grote geld daar daarachter zit... En eigenlijk helemaal vanaf de grond af opgebouwd, want dat is wat er gaat gebeuren. Um, wat Amerikaanse uh, marketingtechnieken uh, en Europese uh, um, kennis van voetbal en het geld uit uh, Saudi-Arabië, wat dat uh, samen gaat brengen. Ja, want het is echt een heel erg gek verhaal, tenminste voor mij als gewone Nederlander. Het is een Engelse voetbalclub en een Amerikaans honkbalteam die samen een voetbalclub in New York gaan oprichten. Ja, en dan ook nog met, met, met, met geld uit, uh, uit inderdaad het Arabische peninsula. Dus uh, het komt echt van de hele wereld. Ja, het is heel grappig. Die MLS, die, dat is de, de Amerikaanse tegenhanger van de KNVB... zou je kunnen zeggen, of misschien nog eerder de eredivisie. En um, zij hebben een heel apart systeem... waar ze elk jaar één team erbij nemen. En dat team er moet 100 miljoen meenemen... en moet een stadion hebben. En eh, nou, er zijn nog duizend plekken in Amerika waar dat zou kunnen, anders dan in New York. Maar ja, als ik een sheik ben uit, uh, uit het, uh, het Midden-Oosten... dan wil ik natuurlijk dat mijn team in New York zit. Dus toen was de baas, en dat, zoals je dat weet noemen ze de commissioner in Amerika... was die baas vrij snel overtuigd toen hij wist dat die, dat die miljarden vanuit, uh, vanuit het Midden-Oosten zouden komen. En zeker omdat er dan het talent van, van, van uh, Manchester City bij zou zitten... En eh, helemaal toen de Yankees zeiden, weet je wat, wij doen ook mee. Want wij vinden het wel leuk om, om ook wat met voetbal te gaan doen. Ja, want wat is nou het hele idee daarachter? Dat die clubs nu samen gaan. Heel simpel gezegd, de, die, die Sheikh Mansour die wilde graag voetbal uh, doen. Dat wilde hij graag doen in, um, in, in Engeland. En toen wilde hij dat ook in Amerika doen. Alleen, en zo slim was hij wel, het is toch een hele slimme zakenman. Hij dacht, ik heb niet de kennis van die markt. En het gaat om twee zaken. Ten eerste, een stadion regelen in New York is, is nog lastiger... dan een tunnel boren in, in Amsterdam. Dat is verschrikkelijk ingewikkeld. En ten tweede een stadion vol krijgen, zeker voor voetbal... Nou, dat is helemaal ingewikkeld in, in, in New York. Want je hebt daar al de Red Bull, de uh, voetbalclub... Uh, en de uh, New York Red Bulls. En die, dat stadion zit eigenlijk nooit vol. Dus nou, een partij die dat heel goed kan... die hebben net een nieuw stadion gebouwd... in ongeveer een van de dichtstbevolkte gebieden van New York... namelijk het uh, Yankee Stadium. En we hebben eigenlijk altijd het Yankee Stadium vol zitten... met, met minimaal 50.000 mensen. Ze dachten, we hebben die partner gewoon nodig... Maar sportmarketing technisch gezien, is het niet veel handiger om in te stappen... in een sport die in Amerika wel al booming is? Ik weet dat Jay-Z samen met een van de rijke Russen een basketbalteam daar gekocht heeft. Waarom de, is de Brooklyn dat niet Nets. Gaan? Ja, de Nets. Maar waarom is hij ja, niet op Amerika voetbal of de NBA eh, het basketbal ingestapt? Ja, ik denk dat dat toch ook met de liefde voor het spelletje te maken heeft. Dat is één. En het heeft ook met kansen te maken. Kijk, in Brooklyn Nets dat heeft ook gewoon elf jaar geduurd voordat het er was. Voordat dat stadion er was. Um, en je ziet dat het met, met dit voetbal er gewoon het momentum er is om in te stappen. Plus dat um, het gaat wel erg goed met de MLS op dit moment. Die, die schuiven hard op richting die traditionele top 4 van Amerikaanse sporten. En zo'n zo duwtje met, met een beetje Arabisch geld zou er best wel eens bij kunnen helpen. Dus vanuit marketingoogpunt gezien zit daar de grootste groeimarkt nog? Ja, er zit grote groei in, precies zoals jij het zegt. En, en, en andersom geredeneerd, die Amerikaanse sporten zijn alleen maar in Amerika groot. En voetbal is over de hele wereld groot. En dat zie je dus, dat, dat het MLS begint aan te haken op wereldniveau. Dat is van het niveau van de Franse competitie, al groter dan de Japanse... en he, bijna alle Zuid-Amerikaanse competities. die beginnen richting, nou, laten we zeggen, de top 6, 7 van, van de wereldcompetities te komen. Ja, maar toch ziet het er in Nederland en Europa een beetje uit... dat als je een mooie carrière gehad hebt, neem Thierry Henry of David Beckham... dat je dan nog gaat afbouwen in Amerika. Ja, dat klopt. En dat is wel een van de, van de imago's waar, waar, waar ze in Amerika graag van af willen. En waar ze dus ook geld voor nodig hebben om er van af te komen. Zover zijn ze nog niet. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Um, dus daar zijn de, de, het gochtma van, van, van, van, de, van de jongens uit Manchester is daar gewoon onder andere voor nodig. Maar zie je dan bijvoorbeeld ook dat zou het dan bijvoorbeeld ook zijn dat de grote sterren van nu echt al naar Amerika gaan? Want dat willen ze dan natuurlijk. Dan willen ze gewoon de Messi's en de Cristiano Ronaldo's naar Amerika lokken. En niet in de nadagen. Gaat dat ooit nog American? gebeuren? Nou, de, de, de, de focus van MLS op dit moment is veel meer gericht op, op homegrown talent. Er voetballen 15 miljoen mensen in Amerika. En dan heb ik het niet over merkenvoetbal, maar gewoon wat zij zoekar noemen. En dat is, daar, daar, daar zit gewoon talent tussen. Dat zijn er zo ontzettend veel. Dus dat willen ze graag ontwikkelen. En, en eigenlijk willen ze sterren gaan exporteren in plaats van importeren. En aan de andere kant, over marketing gesproken, met, met, met de metropool New York. Daar zit de hele wereld... Dus daar kan je ook wel wat kwijt. Daar kan je mooie shirtjes verkopen. Daar kan je, als je het goed doet, stadions vol krijgen. Daar kan je mooie activaties doen. Daar kan je kruifkoortjes, het heet al wel geen kruifkoort, maar à la kan je in, in de Bronx en in, in, in de Harlem opstarten, et cetera. Maar uh, past er wel een tweede club in New York? Als we het kijken naar de andere sporten, dan zie je altijd dat een van de twee het net niet redt. Ook qua bezoekersaantal. Dat is een hele opmerking. En, en, en wat je eigenlijk nu als reactie hierop ziet, en, uh, uh, de eerste ene reactie is van waarom. Uh, doen we niet nog een club waar nog geen club is in Amerika. Er zijn nog zatplekken plekken waar nog helemaal geen voetbalclub zijn. Maar de andere reactie is, de New York Red Bulls moeten nu wel echt op gaan letten. Want er komt in één keer zo'n serieuze speler aan. Ja. Als de New York Red Bulls zo blijven klooien zoals ze nu doen, ja, dan, dan kan je eigenlijk wel zeggen dat, dat NYCFC dat, dat de grote club gaat worden. En Red Bulls, de tweede divisie. En op de achterhand, dat zeg je er gelijk bij, zit dan nog de New York Cosmos, die net weer. Ja, daar wil ik het uh, over over gaan is, hebben. in. Uh, ja en nog een nieuw leven is ingeblazen. En in dat is grappig. Die zitten net één league lager dan in de MLS. Die zitten in de, de American Soccer League. En wat je daar dus van ziet, of de Noord-American Soccer League... wat je daarvan ziet, is dat Nike daarin staat. Dat Emirates daarin staat. Dus iedereen ziet daar kansen. Iedereen ziet en denkt, we moeten in New York zijn voor voetbal. Dat is eigenlijk bijzonder dat we nou, misschien binnen nu en drie jaar... Uh, drie teams uit New York in de, in de MLS hebben. Ja, dat, die, die, dat, voordat de kosmos in de MLS zit, moet er nog wel wat gebeuren. Dat is niet zo makkelijk als bij ons. Het is dus geen promotiedegradatie? Exact. Dat okay. zijn gewoon gesloten systemen. Maar ja, als er geld zat is, ja, dan, dan kan het zomaar gebeuren natuurlijk. Het is een interessante strijd om New York op uh, voetbalgebied in dit geval. Gijsbrecht Brouwer, dankjewel. je wel, Zeg je... Amerikaanse sport in Nederland, dan zeg je al vrij snel Robert Enorn. Hij was Nederlands succesvolste honkballer... en heeft zo'n beetje iedereen voor iedere functie... in het Nederlands honkbalteam bekleed. Het is dus niet zo gek dat we hem nu aan de telefoon hebben hangen. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben de hele nacht hebben we het over Amerikaanse sporten... en jij hebt bij misschien wel het allergrootste... Amerikaanse sportteam gezeten, de New York Yankees. Hoe komt een jongen uit Nederland daar nou weer terecht? Oeh, nou ja goed, ik, uh, ik ben gewoon hier opgegroeid... Ik heb hier gespeeld, zat vrij snel in het Nederlands team. En, uh, daar heb ik mee naar kijken gespeeld uh, voor een aantal profclubs, maar gekozen om uh, toch eerst naar college te gaan in uh, Noord-Carolina. Nou, daar heb ik een, een jaar gespeeld en dan kom je in een, in een draft terecht, waar alle profclubs de gelegenheid krijgen om uh, spelers te contacteren. En in mijn geval was het dat de New York Yankees mij gekozen hadden in de tweede ronde. En ik heb daar uiteindelijk een contract getekend en daar is het avontuur begonnen. Maar dat is wel gelijk alsof je bij Real Madrid begint. Ja, dat, dat, daar kan je het wel uh, inderdaad mee, mee vergelijken. Uh, de, de Yankees zijn uh, qua hondbal uh, het bekendste, dus, dus de bekendste organisatie uh, voor iedereen uh, in de wereld. Uh, dus uh, nee, dat was, uh, dat was prachtig. Ja, en dan zijn er ook heel veel Nederlanders die wel bij een grote club terechtkomen... maar uiteindelijk niet spelen. Maar dat, ja, jij hebt je op een of andere manier toch wel tussengevochten. Ja, dat is een lange weg. Hè. Als jongens een profcontact tekenen bij, bij clubs, dan, dan begint het avontuur pas. Uh, Amerikaanse profclubs die hebben vaak over de 200 profs uh, in hun uh, organisatie. En dus ook heel veel verschillende opleidingsteams. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk uh, probeert iedereen dan bij die laatste 25 uh, te komen... Uh, nou ja, goed, dat is mij uiteindelijk inderdaad wel uh, gelukt. Ja. Hoe lang uh, heb je er uiteindelijk gezeten in New York? Nou, ik heb, ik heb delen uh, gespeeld in de competitie van 94, 95, 96. En bijna van 96 uh, werd ik overgenomen door uh, de Angels. Dat heette toen nog de Los Angeles Angels. Inmiddels heet dat de Anaheim uh, Angels of Los Angeles, geloof ik zelf. Heel lang Juist. Woord is het geworden. Uh, daar ben ik toen over gegaan, daar heb ik 98 nog bij de Mets gespeeld op triple-A niveau, dus een niveau onder de Major League. En toen, uh, ja, uiteindelijk is uh, mijn carrière uh, is toen, uh, is toen uh, gestopt, uh, zelf voorgekozen, uh, omdat ja, jonge spelers van 20 jaar inmiddels hetzelfde konden als ik en ik was 30 jaar, dus dan weet je wel dat je de langste tijd gehad hebt. Ja. Is het dan niet raar om uh, uiteindelijk terug te moeten keren naar Nederland, als je in het Mecca hebt gespeeld? Ja, dat, dat is, op mijn gebied was dat natuurlijk wel eventjes een, een omschakeling. Maar daarentegen ben ik hier natuurlijk gewoon opgegroeid. Dus ik, ik kende iedereen, ik, ik, ik kende de systemen en ik kom hier gewoon vandaan. Dus uh, ja, het was ook wel weer prettig om uh, na tien jaar uh, weer terug in Nederland te komen. Maar hoeveel mensen zitten er normaal gesproken in Yankee Stadium? Uh, nou, het oude stadion konden er volgens mij 58.000 in. Maar dat is meer dan de Haarlemse Honkbalweek. Ja, dat, was, dat is iets meer een stadium van wel rekening, ja, dat klopt. In ja. het ja, dat stadium heel... gaan er iets minder in. Ja, maar dat, maar, dat, dat, dat, dat is toch een, een omslag van je welste? Om dan weer op, in Nederland te spelen waar... Nou ja, we zijn er heel goed in als Nederland, maar het is niet echt een hele grote sport... waar nou, tienduizenden mensen op afkomen. Nou ja, het toernooi is altijd best wel druk ja, bezocht. Uh, dat wel, maar... Nee, maar goed, ik, ik, ik, ik, ik wist natuurlijk wel weer waar ik in uh, terugkwam. Uh, dus het was dus niet zo dat het, het voor mij helemaal nieuw was. Ik, ik ben natuurlijk opgegroeid uh, in Nederland en heb ook toernooien hier gespeeld. Het was wel zo inderdaad dat bijvoorbeeld het Pimelier, wat in mijn gedachten uh, ja, best een behoorlijk stadion was... Uh, vanuit de ervaring als jeugdspeler. Ja, als je dan terugkomt, dan, uh, dan is het inderdaad wel eventjes omschakelen. Maar daarentegen uh, vond ik het plezierig hier terug te zijn... Uh, en, en, en, en ja, de uitdaging aan te gaan om, uh, om die hongbalsport wat verder te ontwikkelen. Nou, dat heb je vrij succesvol gedaan uh, met de, uh, de Nederlands hongbal. Uh, waarom zijn wij in Nederland zo goed eigenlijk? Ja, nou ja, dat is een goede, dat is een, dat is een goede vraag. Uh, ik denk wel toen ik bondscoach werd natuurlijk de beslissing uh, vrij snel werd genomen... Om, uh, om in ieder geval de beste spelers te selecteren. Eigenlijk was dat... Uh, is dat al gebeurd op de Olympische Spelen van, van 2000, vlak daarvoor. Waarin maar, een aantal dat is toch spelers heel logisch, dat je de beste spelers selecteert? Ja, ja maar nou ja, goed. Dat of was, gaat het om de, de Nederlanders die zeg maar nooit in Nederland gewoond hebben? Nou ja, of, of, of in ieder geval de mensen willen een Nederlands paspoort. Ja, ja. Of, of, of spelers die, die wel in Nederland gewoond hadden, maar in Amerika Prof speelden... die we probeerden terug te halen. He, dus we, we zijn echt op zoek gegaan naar gewoon de beste spelers... Om die op de belangrijke toernooien te laten spelen. Waar we in ieder geval de beschikking hadden over dat soort spelers. Uh, dat, is, dat is een van de, van de zaken. Vervolgens zijn we met spelers hier in Nederland. Die, die best talentvol waren. Zijn we mee aan de slag gegaan. En uh, nou ja. Denk ik dat we er ook in geslaagd zijn. Om die, uh, om die te verbeteren. Uh, technisch, tactisch, fysiek en mentaal. Uh, en die konden ook wel hartstikke goed mee uh, op, dat, uh, op dat niveau. Nou, de combinatie van die twee spelers. Heeft er in ieder geval in de eerste fase voor gezorgd dat we al vrij snel uh, aansluiting konden krijgen bij de wereldtop. Ja, inmiddels ben je een keer wereldkampioen geworden. Je bent tweede geworden op het laatste officieuze wereldkampioenschap. Derde. Gedeeld derde. Gedeeld derde, ja. inderdaad. Uh, wa, wat kunnen we verwachten? Er zijn heel veel uh, Nederlanders nu actief in de, in de Major League. Uh, daaronder zijn er ook heel veel in de Triple of Double A uh, nu die zeg maar op de deur kloppen van de Major League. Ja, nou goed. Ik, ik weet nog wel in mijn tijd. Uh, had, je, had je Hensley Meulens uh, die, die daar speelde. Uh, Rickert van Eijten. Ik uh, zelf speelde daar zo. De, iets daarna uh, Miljut, uh, Nou, de fase daarna weer jongens als Rick van der Hurk uh, daar naartoe gegaan. En Bernadina. Ja, maar inmiddels lopen er over de vijftig jongens met een Nederlands paspoort... die in Amerika actief zijn. Dus het is alleen maar een kwestie van tijd... dat inderdaad uh, ja, jongens uh, in de, in de Major League terechtkomen... of meer jongens in de Major League terechtkomen... Ja, goed, dan speel je in de beste competitie van de wereld en dan wordt je team natuurlijk uh, uiteindelijk ook steeds beter. Ja, voor heel veel Nederlandse, Nederlandse publiek is het dan heel opvallend dat we opeens derde van de wereld zijn geworden en daarvoor wereldkampioen. Maar eigenlijk is het best logisch. Nou ja, goed logisch. Je hebt natuurlijk met allerlei factoren nou, heb maar, je, heb je te maken. Het is niet alleen maar, uh, maar goede spelers, dat is wel het belangrijkste. Uh, maar ook, uh, ook de begeleiding. Uh, we zijn enorm in de scouting gedoken om meer te weten te komen van tegenstanders dan zij van ons. Uh, we hebben academies op, uh, opgericht waardoor uh, meer jongens uiteindelijk getekend zullen worden in Amerika. Dus er de, de is best wel veel uh, gebeurd. En de professionalisering van de sport in Nederland... Uh, ik, ik, ik was uiteindelijk natuurlijk de eerste die, uh, die een fulltime contract had uh, uh, in de honbal. Dus er echt van, uh, van leefde. Ja inmiddels zijn er dat veel meer geworden. Nou ja, hoe meer mensen je dagelijks alleen maar met honbal bezig kan laten zijn, uh, die ook nog eens kwaliteiten hebben, hoe beter je organisatie wordt. Het uh, werpt in ieder geval zijn vlucht, vlucht af en ik ben heel erg optimistisch over de toekomst. Volgens mij uh, jij ook hè? Ja, ik, ik ben ook uh, optimistisch. Alleen moet je natuurlijk wel altijd zorgen met vernieuwingen en met met, met met innovaties. Dat je vooraan staat en niet achteraan. Wij kunnen ons niet permitteren, ja, om, om zeg maar die, die, die, die, die, uh, die voorsprong die we op bepaalde punten hebben, om die te behouden. Want ja, goed, Amerika, Korea, Japan. Uh, Cuba, nou goed, landen hebben meer geld. Cuba is de volksport. Uh, Taiwan is de volksport. We uh, hebben meer spelers. Uh, maar het klopt wel dat wij uh, met het aantal spelers die we hebben... ondanks dat het er minder zijn, dat we toch uh, heel talentvol zijn, ja. Nou, we kijken uit naar het volgende grote toernooi. Dankjewel, Robert Eenoorn. En van Robert Eenhoorn gaan we weer kort terug naar het uh, boek Hollandse Hongbalhelden. En uh, we hebben een winnaar van de prijsvraag. Want het, uh, de vraag was, wat was de eerste club waar uh, Robert voor speelde in de MLB? En het antwoord was de New York Yankees. En het prachtige boek van Maarten Koolsloot en Henk Seppen gaat naar Michiel Ebbing. Uh, wij komen bijna aan het einde van uh, vier uur lang Sport Amerika. Of Amerikaanse sport uh, op Radio 1. We maken, ik denk, nog een klein rondje. We hebben alle sporten geïntroduceerd, zijn we bij Langs gegaan. Met de heren in de studio. Ik vind dat mensen die nu enthousiast zijn geworden over Amerikaanse sporten... moet je niet gelijk alles laten kijken. Dat kan gewoon niet. En jullie zijn allemaal ambassadeurs van de sport. En ik wil graag voor jullie allemaal in een half minuutje horen... bijvoorbeeld te beginnen bij jou, Pieter Horsman. Waarom moet iedereen NBA gaan kijken? Omdat je dan dingen krijgt zoals deze wedstrijd vanavond. Het zijn wedstrijden die totaal onvoorspelbaar zijn. Iedereen kan van iedereen altijd winnen. Het zijn uh, snelle wedstrijden. Wedstrijden met allerlei highlights. Die je, Bijvoorbeeld bij een pot voetbal... Zit je de hele tijd te wachten op die ene goal. Hier zie je dan één keer per paar minuten zie je iets gebeuren... waar je de hele avond dan over praat. Hmm. En daarom moet je basketbal kijken. Lenaard, Hongbal? Uh, uh, nou, laat ik een keer uh, een band breken voor het ijshockey. Het ijshockey is nu uh, met de playoffs bezig. Uh, de laatste zeven wedstrijden. Uh, ja, en als je een keer... Je kan de puk uh, toch nooit zien als je het kijkt. Ja, de puk is alles een beetje lastig te, te volgen. Oh, ja, dan dan gewoon je gewoon heel, televisie, heel dicht bij de tv gaan zitten. En uh, nou, als je de puk eenmaal gevonden hebt, dan is het echt een hele mooie sport. Uh, met heel veel snelheid, heel veel harde uh, hits en, uh, en heel veel spanning ook. Saman, voor het Amerikaanse voetbal? Ja, je kijkt naar Amerikaanse voetbal. Want het zijn de laatste gladiatoren. Het zijn de veldslagen met snelheid, kracht, passie. En uh, alles uh, voor het ultieme doel, voor de winst. De ultieme teamsport. Uh, niks mooier dan dat. Ja, alleen jammer dat er zo weinig wedstrijden zijn dan hier. Zijn genoeg... is dat ook de kracht? Dat je, dan, dat je niet het hele jaar alles moet voeren? Mm, ja, ik, ik, ik denk dat vo voetbal is het unieke van de NFL is dat het niet slaapt. Het draait gewoon 365 dagen per jaar. Dus een off-season is er niet echt. Wedstrijden, 16 jaar, we moeten er maar genoegen mee nemen. <laughs> en uh, Maarten Koolsloot dan een andere uiterste? Voor mij het mooiste is het, uh, de continue strijd tussen Werper en uh, Slagman. Honkbal hebben we het over. Uh, strategie, honkbal hebben we het hier zeker over... En uh, er komt nu het Worldport uh, Tournament aan. Uh, eind juni begint het tot en met juli. En dan kan je zien dat het ook een dag is waar je, als het mooi weer is, lekker buiten kunt zitten, wat kunt eten. Uh, het is een heel gezellig. Het is het meest omgeving. relaxed van alle sporten. Ja. Joh. Niel, we zijn bijna aan het eind gekomen van is Snel gegaan, die... jij, jij bent de ambassadeur van al deze sporten. Ja, het is zeker snel gegaan. Ja. Um, uh, waarom, uh, leg dat dan nog één keer even uit. Waarom moet iedereen zo enthousiast worden als al deze mensen die we langs hebben horen komen deze vier uur over die Amerikaanse sporten? Ik denk dat je een voorbeeld bent van hoe. hoe nee, ja, absoluut. Uh, ik, hoe, hoe lang volg jij al Amerikaanse sporten? Ja, in een klein jaar. En kijk eens hoe enthousiast je erover bent. Ja, maar ik vraag het toch aan jou. Waarom, jij bent er veel langer mee bezig, je duikt in alle sporten. Waarom. Wat is er zo intrigerend? Omdat in het veel meer gaat dan de sport zelf. En dat hebben deze mannen vanavond uitstekend uit kunnen leggen aan ons allemaal. Het, het is de sport, maar ook de hele belevenis omheen. Het is de sportcultuur waar wij zo graag als Nederlanders deel van uit willen maken. Die zien we daar in Amerika. En uh, ja, dat, dat, dat verbindt ons denk ik. Iedereen die hier zit en iedereen die luistert. En iedereen die iets heeft met uh, een sport die in Amerika wordt beoefend. Ja. Kunnen we de afspraak maken dat we hier volgend jaar allemaal ongeveer weer in dezelfde bezetting weer zitten voor weer zo'n nacht? Ja, ik denk alleen dat we dan geen Miami Heat-fans hebben, want <laughs> we hebben iets ontdekt, Anne. Ja, we hebben het vorig jaar ook gedaan, was ook met Miami Heat, en die verloor toen ook de eerste wedstrijd. En ik hoorde al iets over dit, deze uitzending over twee dagen weer kunnen doen. Er dan... <laughs> zijn die mensen die Miami Heat wil, niet willen zien winnen. Uh, maar goed, uh, wij doen het één keer per jaar van WNL met heel veel plezier en liefde, want uh, wij willen natuurlijk die enthousiasme dat uh, iedereen hier heeft graag naar iedereen nog uh, uitdragen. Uh, Volgend jaar dus wat uh, ons betreft volgens mij gewoon weer. Uh, heel veel dank aan iedereen die bij ons in de studio was. En uh, nou ja, wat ik al zeg, volgende week gaat uh, de mensen die niks met sport hebben... gaan we u niet uh, uh, vervelen met alles waar u uh, geen boodschap aan heeft. Maar die mensen die misschien toch iets opgepikt hebben en denken... nou, ik ga over twee dagen toch maar kijken naar NBA... of ik ga morgen toch maar even kijken naar het, uh, het ijshockey. Uh, doe dat vooral, want het is zo mooi. En we kunnen het nog één keer zeggen. Hè. Voordat we 364 dagen moeten wachten op de volgende uitzending... kun je in al die tussentijd... Gewoon kijken op sportamerica.nl. En dan hebben we het gewoon twee keer genoemd. Aan het begin van het show en aan het einde van de show. En dan uh, is de cirkel bijna rond. Zometeen gaat Radio 1 verder om 6 uur met het Radio 1 journaal. En uh, eerst daarvoor het, uh, het nieuws van de NOS. Wij wensen u nog een fijne dag. WNL op Radio 1.